De luisteraars weer welkom bij twee uur tussen Epp en Vloed. En ik ben, vanavond ben ik niet alleen, want uh, mijn collega, eigenlijk mijn fotograaf moet ik zeggen, ja. Orno Hulshof is aangeschoven. Orno, welkom. Ja, goedenavond, Cheryl. En je hebt, ook, uh, je hebt ook muziek meegebracht, denk ik? Uh, ja, dat wil jij altijd graag, hè? <laughs> Daar gaan we straks helemaal voor zorgen. Maar ik heb uh, zo in het begin van de uitzending al beloofd, zo rond uh, de klok van tien over tien... Een verzoekje te draaien, nou dat is het nog niet helemaal, dus we kunnen eerst nog wat anders doen. Maar daarna heb ik een, uh, een verzoekje voor. Uh, uh, een, uh, een. Dame. die een verzoek doet voor een uh, werkje van David Forster. En uh, ze is zelf naar Facebook -dame. het concert. Een Facebook-dame? Een Facebook-dame, ja. Marcia Simsheimer, zo, zo heet ze. En uh, ze heeft een uh, concert bijgewoond. Uh, van. Uh, componist David Forster. in, in uh, Vegas. Uh, dat heeft ze zelf daar eens geweest. Dus een. Uh, Tijdens dus het concert werd natuurlijk live gespeeld. En dat live nummer dat heeft ze mij nu toekomen. En dat ga ik straks in de uitzending draaien. Zijn allereerst de buffoens uit Enschede met Don't Forget een nummer van de BGs Moet je ze ooit wel eens live zien optreden, not, de Buffoons. Nee, nee, nee. is eigenlijk een beetje dat ik nog een uh, heel klein uh, befoentje dat was. <laughs> ja. Dat je nog een heel klein befoentje was. <laughs> nou, ik heb ze ooit gezien in de palermo stegen in Haarlem. De, de, de, nee, de kromme elboostegen. Ja. Uh, in de club Palermo. Uh, dat is een uh, zijstraat van de Zeilstraat. Die loopt naar de Nieuwe Groenmarkt. En uh, ja, dat tra traden ze gewoon uh, in de jaren. Uh, eind jaren zestig, begin jaren zeventig, traden ze daar gewoon live op. En ik moet echt zeggen, dat uh, ze klonken echt uh, uh, als op de CD. Heel zuiver werd er gezongen, Close Harmony. En uh, een hele hoop werk van de, van de Ivy League zongen ze, Tossing and Turning, al die nummers en zo. Ja, het is uh, echt uit de tijd ook uh, van. Uh, uh, hoe heet het? Weet uh, je, je nog meer? Uh, Wally -E Tax. Wally -E Tax, ja. En, en, uh, die Jets uit, uit Utrecht. Met de Pied Piper. Uh, ja. ja, meer van dat soort groepen. Uh, en uh, overal uh, live muziek in sociëteit in Haarlem, in de Appelaar. Domi. Ik weet niet of je dat nog wel kent. Domi in Bloemendaal? Nee, nee, nee. Oh, de Korte, Korte Zeilweg was dat. Dat was ook een, uh, ja, een soort wijkcentrum. En uh, uh, Romantica in Heensteden. Daar heb ik wel van gehoord, ja. Ja, ja. ja het nou, zijn wat... allemaal uitgaansgelegenheden <laughs> eigenlijk. Ja, ja we verschillen toch uh, even. Uh, nog elf jaar? Uh. Ja, dat zal dat dus, uh... ongeveer. Ja. <laughs> Rond die richting, ja. Maar, maar in ieder geval, uh, uh, ondanks het feit dat wij uh, in enige jaren in leeftijd verschillen... weet jij toch een hoop van muziek van, van mijn tijd ook af? Ja, maar dat komt natuurlijk uh, door mijn broer en uh, zus, hè. Mijn okay. zus is weer van jouw leeftijd en ja. mijn broer is weer acht jaar uh, ouder. Ja. is nu al ver gepensioneerd. Ja. Maar je, je, werd, je werd wel... Uh, ja, je groeide op met die muziek. De muziek van, uh, ja, uh, je was vroeger echt... Uh, dus, uh, of je was Rolling Stones, hè. Ja. Of je was Beatles. Of je was Beatles. Ja, en dat was uh, bij mij uh, thuis. Dus uh, mijn broer is de dus, uh, Beatles. De Beatles, oké. Okay. Ja, daar heb ik ook uh, wat van uh, meegenomen. Dus uh, ja, daar gaan we straks naar luisteren. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar eerst dus dat verzoekje wat ik net al zei. Uh, David Forster. En uh, samen met uh, Kenny Loggins en Kenny G. En Kenny G is een, uh, een saxofonist. Ja. Uh, die uh, prachtig muziek. Heerlijke muziek. Ja. Uh, en dit is de combinatie dus. Uh, een concert, een live concert. En ik draai hem speciaal voor Marsha Shimshimer. Marcia voor jou. Thank mm -hmm. you. I'm yeah. Wat er nu dus Kenny G aan het werk... Heel terecht applaus voor deze live-uitvoering van David Forster in combinatie met Kenny Loggins en Kenny G op saxofoon. Onno, oh jij heeft, hebt iets meegenomen onder andere uit de, de live-shows van Paul de Leeuw. Klopt. Ja, uh, Paul de Leeuw samen met uh, Adele, haar bekende nummer, hè? Uh, make, you feel, uh, make You Feel My Love, ook ja. dat heet. Ja. En um, ja, ik, ik had het eigenlijk nog nooit gehoord, maar ik kwam het ineens op YouTube uh, tegen. Uh -huh. Nadat ik eigenlijk zocht naar een ander uh, nummer. Ook uh, wat uh, Paul Leeuw uh, had uh, samen gezongen met een, een andere artiest. Ja. Want dat deed hij uh, heel veel hè, in zijn uh, shows. Dat, uh -huh. uh, dat hij uh, gasten had, muziek en dan... Uh, een eigen interpretatie. Met een, eigen, ja, ja. Ja, ja. En dan en, vaak ook in het Nederlands. Hè? Oh. Ja, dit uh, de deels Nederlands, deels Engels natuurlijk dan. Ja, de combinatie dus hij, met, ja, ja, met... Hij het Nederlands, hij, zij of hij dan uh, het Engels... Uh, ja, een mooie Adel. keuze. Maar man. dit is uh, een nummer wat ik mee uh, tegenkwam. Ik denk, die uh, neem ik even mee. Ja. Om de luisteraars eventjes uh, voor te ah, schotelen. Ja, nou, leuk. En, uh, ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, de mensen nu uh, daarvan gaan genieten. Ik zou zeggen, zak achterover op je bankstelletje. Neem je een glaasje wijn ter hand. En je borrelnootje. En genieten van Paul de Leeuw samen met uh, niemand Adel. minder dan Adel. Na, en namens Orno krijgt u dit aangeboden, luisteraars. We gaan daarvan genieten, als het goed is. Ja, dat ligt aan jou. Ja, het komt helemaal goed. When the rain is blowing in your face.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 Gedaan. Als jij me aanraakt, voel ik telkens weer. Vrijheid kan met liefde samen gaan. Oh.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 Stralen, maar dan ben ik heel even jouw kompas. Hmm. I can make you happy, make your dreams come true. Maar zacht. ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi Dan je you close your eyes. Mijn handen streelen zacht je blote huid. Met, met niemand minder dan uh, Adel. Ja, Onno. Uh, hoeveel jaar zal het alweer geleden zijn? Want het uh, was nog volgens mij nog tijdens de show's van Mooi Weer de Leeuwen. Ik dacht het wel, ja. ja. Dus dat is alweer... Uh, nou, maar uh, jij, uh, jij moet dat beter weten. <laughs> Oh ja, ik zat dat toen altijd steeds ik, uh, bij ja, uh, Paul in de studio. Ja, Sven die was uh, daar, als ik me niet vergis, dat hij een jaar of twaalf was. Hij is nu 22, dus tien jaar geleden. 10 jaar geleden ja. Maar ja, uh, uh, Adel kwam een aantal jaren later. hoor Dus dat, ja, ik, ja, ja. Een, een jaartje of acht geleden dat ongeveer is. Dus 2007, 2008 schat ik zo, ongeveer. Als ik het goed heb. Uh, we gaan uh, genieten even van een nummer van uh, uh, Diane Kroll... En ik heb de luisteraars al een beetje uh, uh, verklapt dat ik daar naartoe ga op 9 oktober. naar een concert van Diane Kroll in de Doelen in Rotterdam. Waar ze gaat optreden met een grote band. En ze heeft een prachtig album gemaakt met allemaal covers. Waaronder uh, het nummer California Dreaming. Wat u allemaal kent van de papa's en de mamas. Een hele mooie uitvoering van Diane Kroll. All the leaves are brown. And the sky is grey. Safe and warm. If I was in LA, California dreaming, I'm such a winter.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 to California Dreaming. U luistert, luisteraar naar Tussen App en Vloed. Vanavond uh, samen gepresenteerd uh, door Charles Dijven en Onno Hulshoff. Onno. jazeker. Jij bent uh, fan van de Carpenters, hè? Onder andere. Ja, onder andere. Uh, dan gaan we straks uh, zeker wat van draaien. Uh, maar ik heb eerst een heel andere... Uh, ...klaarstaan, tenminste, die hadden klaarstaan. Dan moest ik even kijken waar ik hem nou weer gelaten heb. Want ik ben zo slordig met mijn rommel. He. Zoek en gij zult vinden. <laughs> o oh, ja, uh, het gaat over de oceaan. Je hoort ook een beetje de meeuwen nu boven de oceaan zweven. En het nummer, dat heet Daybreak Over the Ocean... ...en het wordt gezongen door de Beach Boys.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 Like the sun to brighten up my life as day breaks over the ocean moonlight still on the sea I pray the waves gentle motion Could only If you hear this song in my heart, then you know I you need never feel lonely. You feel lonely. We'll soon be together, never to depart. And as long as there is an ocean, long as stars are to shine, baby, you will always have my devotion. I love you pretty baby till the end of time and as day breaks over the ocean. Forever Maybe little darling That will see you through And as the sun sets Over the ocean And the world fades from view Baby always know Our love and devotion Guy John Lennon was dat. Oh nou, je had uh, een uh, mooi Nederlands werkje voor ons meegenomen. Ja, klopt. Ja. Ik had wat uh, meegenomen van André van Duin. Ik, je, nou, dat zal wel weer. Uh, we gaan richting uh, Carnaval. Dus er komt Jaloen of zo voorbij. <laughs> of een paard in de gang. Of yeah. wat het ook allemaal mag zijn. Nee, nee, nee. Het is heel iets anders. Het, uh, we kennen André van Duin toch eigenlijk wel van dat soort uh, nummers. Ja. Maar toch ook van het serieuzere. Ik heb ook eens een keer. Uh, was zijn grootste fan. Voor zijn vader heeft hij een heel mooi nummer uh, ja. gemaakt. De man heeft gewoon een hele warme stem. Ja, en hij heeft een hele warme stem. En uh, ik kende dit nummer heet, totaal niet. Ik had er nog nooit iets van gehoord. Ik mm -hmm. was iets aan het opzoeken van eigenlijk een conferentie van hem. Uh, vandaan. Uh, ja. Ja, en dan krijg je natuurlijk op YouTube krijg je aan de zijkant van allerlei dingen. Ik denk, wat is dit nu? Ja. Dus ik klik, ik denk, ik klik het aan. Ja. En toen zou ik het luisteren en ik ging achterover zitten. Ik denk, wat... Wat een prachtig mooi nummer. Ja. Dus ik denk nou, dat uh, neem ik dan zeker even mee uh, om hier uh, eventjes uh, te draaien. En je, voor, uh, bent er ook, je bent er ook voor jezelf achter gekomen wat eigenlijk uh, de bedoeling van het liedje is. Hè? Uh, ja, jij vroeg op een gegeven moment: van maar ja, waar gaat het of zo over? Ik zei, uh -huh. ja, nou, zoals ik het uh, beluisterd en de teksten uh, of zo heb gelezen, het gaat eigenlijk over, uh, ja, naarmate je ouder wordt, dat uh, je krijgt een. Je herinneringen en alles, mm -hmm. dat wordt eigenlijk als het kun je daar een museum mee vullen nee, als ja. het ware. Ja. Dus en, uh, ja, dat, uh, zo heet het eigenlijk ook. Het heet uh, het nummer heet het museum van onze jaren.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 Zelfs de zon kon niet mooier stralen. Een verbond gaan alles konden we aan. Ons geluk kon gewoon niet De maan komt langzaam op en ik zit te staan.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 Ja, ja, ik heb het uh, ook trouwens eventjes uh, Wikipedia opgezocht. Uh, ja. Maar uh, tussen al die liederen die hij heeft gemaakt en wat er allemaal in staat aan singles en weet ik veel wat, uh, komt dit nummer er niet in voor? Nee. Vind ik heel frappant dus, Je kunt er helemaal geen beschrijving van vinden eigenlijk. Nee. Dan weet je ook ja, met... de tekst natuurlijk. Kun je Jawel, maar je opzoeken. weet dus niet achterhalen wie de componist bijvoorbeeld was. Nee, geen idee. Het is dus een Nederlandstalig nou, nummer natuurlijk. Dus, nou, ja, misschien dat... is het wel een, uh, een, een buitenlands nummer eigenlijk al... Uh, dat het uh, van een andere artiest is. En dat, uh, dat, dat, dat André Van Duin het eigenlijk heeft uh, gewoon vertaald, als het ware. Of, dat, ja, uh, nou, ik denk niet dat Van Duin het dan zelf heeft gedaan. Nee, nee, nee. nee. <laughs> ja, nou, car carnavalsliedjes kon hij wel heel goed maken. Want dat, daar heeft hij er wel een hoop van. Dat paard in de gang geloof ik dat hij dat wel allemaal zelf heeft gedaan. Ja. En de balletjes van de koningin. koningin zo. <laughs> ja, dat is... <laughs> Ja, niet echt iets voor, voor tussen Ed en Vloed. We gooien geen balletjes in de branding, dat doen we niet. Maar in ieder geval, uh, ja. Prachtig uh, uh, nummer uh, over de, onze levensjaren. En Rob de Nijs, ik zei het net al, die heeft ook zo'n mooi nummer. Ik ga ik straks ook even opzoeken. Dat heet uh, Foto van Vroeger. En dat heeft eigenlijk een beetje dezelfde uh, interpretatie. Be ja, interpretatie, dezelfde ja. inhoud. Uh, Brian Olander, dat zegt jou waarschijnlijk helemaal niets, hè? Nee nee, nee. nee. nee, Nou, als is een Groener. En een Groener is uh, een Amerikaans uh, gebruik voor een zanger. Die uh, allemaal een beetje het sfeertje van Frank Sinatra zingen. Michael Boobblay, uh, Matt Dusk, Tony Bennett. Uh, hoe heet die? die uh, man die ook overleden is. Die, die, die Neger, hoe heet die nou? Uh, Sammy Davis Jr. Ja, ja. uh, allemaal Groeners. En, en Brian Ollander is een uh, man uit Nederland afkomstig. Ook een Groener. Eigenlijk een. Uh, Nieuw talent. Pas op de cd gezet. En uh, dit is een heel mooi uh, werkje van hem en het heet uh, One Again. I'm sitting all alone, and the world goes by the windows of my soul. Every single breath of air I breathe grows sweeter when I know I'll be sharing some sweet, precious time with you. All You were my best friend Now we're The universe apart And I'm here alone You're there at home I wish that we were one again Oh, the memory of the day When I first looked and saw your smile You glanced my way. Stared at me a while And Suddenly from far away You're right in front of me You're the sweetest kiss I never thought could be All I could think of is when You swept me off my feet that night You kissed me there and then. Now we're a universe apart And I'm here alone, you're there at home I wish that we were one again As I look towards tomorrow I can see a million stars They remind me of the nights we spent together shouldn't start It'll lead me right back to where you are All I can think of is when You swept me off my feet that night You kissed me there and then Now we're the universe apart Cause I'm here you're there at home I wish that we were one again Cause I'm here alone You're there at home And I wish that we were Als was dat met uh, One Again. Wat een aangename stem, uh, Ja, zeker. Ja, ja. Maar ik, ik dacht eventjes dat we toch weer in, uh, met Kennedy's begonnen. <laughs> Vanwege de saxofoon. Nee, nee, het ja, ja dat ja. is toch een beetje die. Uh... Ik heb inmiddels uh, ook ja. uh, Rob de Nijs gevonden. Met uh, de foto van vroeger. Ook een prachtig nummer, luister maar.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 Ik kan hem met mijn been om zijn as laten draaien. Die in mijn hart ik.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 foto van vroeger. Nou, je hoorde het. Het was ja. een klein beetje hetzelfde Zelfde, ja, ja, ja. Uh, Aardig in de richting. Uh. Een man die uh, in Eindhoven volle stadions trekt. En Ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij ooit alleen is. Uh, maar toch heeft hij een nummer met De Zachte G. Ja. Concert, met de zacht, nee, is, uh, concert met de Zachte G. Met de Zachte G. Uh, ik kan me niet voorstellen dat die man ooit alleen is, maar toch heeft hij daar een liedje over gemaakt. Ja, dat klopt. Als dat ik nummer heb ik eventjes uh, meegenomen. Ja. Als ik alleen mooi. ben. Wat, wat is de, de, weet je daar de strekking van? Nee, nee, nee. <laughs> Ik heb dat gewoon meegenomen. Ja. Ik kom het dan uh, ineens zo een beetje tegen op, uh, op YouTube. Uh, een beetje zitten te, te zoeken en te... Ja. ja. En dan kwam ik dit, uh, een, een mooi nummer ook, uh, tegen. Ik denk uh, ook voor vanavond. Door gaan genieten van Gus Meewes. Hier zwommen wij. Bij volle maan in de koele zilveren zee. Hier droogden wij ons aan de nacht en droomden van ons twee. Hier dronken wij de rode wijn samen uit één glas, omdat alles wat we samen deelden. Zo bijzonder oud. Als ik alleen ben, nu ik alleen ben, kom ik hier vaak terug. Dan voel ik de wind die ik nu niet zo mee heb. Even in. Ik hield van jou, jij hield van mij, mijn dromen in je hand. Hier spraken wij een hele dag van liefde overbij. En dat je die met mij zou delen, het heeft niet zo mogen zijn. En als ik alleen. Dit was uh, natuurlijk Guus Mevis met Als ik alleen ben. Ik kijk op mijn klokje. Oh no, de klok is onverbindelijk. En zo'n uur, uh, als je lekker muziek draait, vliegt echt voorbij. Dus we gaan eventjes onderbreken voor het, uh, voor het nieuws van 11 uur wat voorbij komt. Maar tot 12 uur blijven we bij u. Dus blijf luisteren naar ZFM Zandvoort.